In Amsterdam is vannacht een zwaargewonde man gevonden tussen een aantal betonblokken voor een loods, meldt AT5. Het is nog onduidelijk wie de man precies is en wat er is gebeurd. Maar een woordvoerder van de politie laat weten dat de man onder verdachte omstandigheden is aangevonden, aangetroffen. De man is door agenten gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het monster van Loch Ness spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zou er nou een echt een mysterieus monster in het water van Schotland liggen? Dit weekend gaan honderden vrijwilligers op zoek. Met drones, infraroodcamera's en andere technische snufjes wordt er serieus gezocht. Deze paleontoloog betwijfelt dat ze iets zullen vinden. Maar als ze iets zien, dan is het er niet maar eentje, zegt hij. Iedereen heeft het altijd over het monster van Loch Ness. Alsof daar eentje in dat meer zit. Nou ja, wil je hem? beetje een gezonde populatie op pijl houden, dan heb je toch een heleboel monsters van Loch Ness nodig, die ook zo nu en dan weer voor nieuwe monstertjes van Loch Ness gaan zorgen, want anders dan houdt het op een zeker moment op. Dan nog het weer. Het KNMI geeft voor het hele land code geel af. Vanuit de kust trekken er buien het land in, onweer, hagel en windstoten kunnen voor overlast zorgen en het wordt 20 graden.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 Leave our worries behind you But in your dreams, whatever they be Dreamily Ja, Welkom terug luisteraars bij het uh, volgende uur van de ZFM Race Radio met uh, ZFM Jazz als muzikaal beleg tussen de race Sandwich. Uh, u luisterde als eerste nummer in dit nieuwe uur naar Andrea Motis uit Barcelona met haar Joan Chamorro Quintet. En het nummer herkende u natuurlijk Dream A Little Dream Of Me. Ik zie dat er weer wat updates uh, zijn, dus ik ga even naar Thomas hier aan de tafel. Thomas, vertel me, wat is er aan de hand? Ja, voor wat het be betreft uh, Formule 1 zometeen uh, zijn er twee kleine updatejes. Um, uh, de haas Kevin Magnussen die heeft vanmorgen namelijk zijn uh, versnellingsbak uh, moeten wisselen... waardoor hij nu als laatste zal uh, gaan starten. En daarmee valt Ribottas en uh, Liam Lawson dus een uh, plekje omhoog schuiven... En uh, verder kreeg ik net een foto toegestuurd waar uh, de Formule 2-winnaar uh, uh, Clement Novelak, uh, de Fransman, uh, aan het genieten was uh, van, de van zijn overwinning met een stroopwafel. Dus uh, dat is ook uh, <laughs> typisch Leuk. Nederlands. Maar uh, wat nu vooral opvalt is dat André Rieu die zou uh, natuurlijk gaan optreden. Alleen uh, ook tijdens de drijversparade die inmiddels uh, ja, onderweg is. Alleen... Uh, ja, André de Jeu is er niet. Hij heeft uh, alles uh, heeft hij, uh, gecanceld vanwege uh, ja, mogelijk het slechte weer. Het is wel nog onduidelijk of hij wel nog uh, voor de start zeg maar, het Wilhelmus gaat spelen. Uh, maar in principe, dat uh, pre-concert zeg maar, voor de pre-start van de race, dat uh, slaat hij over. Vanwege het slechte weer. Jeetje, dat is uh, wel een teleurstelling. Ja, ja, ja, zonde. Nou ja, het is niet anders. Nog andere uh, updates uh, Thomas? Uh, nee, dat is het uh, tot zover. Mocht ik zometeen uh, updates hebben dan uh, kom ik weer bij jullie terug. Oké, okay, hartstikke goed bedankt. Nou, uh, nu ik hoor dat uh, het Wilhelmus van Andrieu niet doorgaat. Uh, bij ZFM staan we voor niks. Heb ik wel een, een ander heel bijzonder Wilhelmus klaarstaan. Namelijk het Wilhelmus gespeeld door Cor Bakker en Louis van Dijk. ...van de cd The Windmills of Your Mind uit 2002. Uh, Louis en Cor natuurlijk op de piano. Uh, Fris Landersbergen, die we heel vaak hier in de kocht zien uh, op vibrafoon. Edwin Corsilius op Bas en Jeroen de Rijk op percussie. Dus bij ontstentenis van André Rieu met zijn Wilhelmus... ...doen wij het vast hier op ZFM Race Radio... ...met het Wilhelmus van Corbakker en Louis van Dijk. En dat was de interpretatie van Cor Bakker en Louis van Dijk van ons Wilhelmus. Bij ontstentenis van uh, André Rieu. Nou ja, we hopen dat er dan nog een andere oplossing komt. Uh, om op die manier toch uh, voor de start van de Grand Prix dadelijk uh, onze nationale hymne te laten horen. Uh, je zou wel kunnen zeggen met dit bericht... Uh, ...Things ain't what they used to be. En uh, dat is dan ook de titel van het volgende nummer wat ik ga draaien. Van de Paulus Schaefer Gypsy Band en de Tilburg Big Band bij elkaar. Een opname uit van 19 februari 2006. Luistert u naar Things ain't what they used to be. Things Ain't What They Used To Be, de Paulus Schaefer Band samen met de Tilburg Big Band. Nu we toch in de Big Band sfeer zijn, gaan we daar even maar mee door. En ik heb klaarstaan uh, de uh, Quincy Jones uh, Big Band met, de, met het nummer uh, Monin van Bobby Timmons. En uh, dat was Monin, Quincy Jones. Uh, nog weer even terug naar onze Franse jazzzanger Charles Aznavour. Van weer die, de beroemde cd Aznavour 2000. Uh, dit nummer heet L.A. Le Swing au Corps. Oftewel, ze heeft uh, de swing aan haar kont hangen.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 Pas échec et mat Puisqu'aussi les jeunes Se mettent au skate. Bien des musicaux Réapprennent à jouer Cool et détendu C'est comme Un nouveau phénomène Le jazz est revenu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 Charles Navour. Dan uh, gaan we naar uh, een ander fantastische uh, bezetting. En dat is uh, Mel Tormé, de zanger. Met uh, Jerry Mulligan en zijn orkest. En George Shearing. Het is een uh, live opname van 1982. 29 juni in Carnegie Hall in New York. Getiteld The Classic Concert Live. Luistert u naar I've Heard That song before. It to us, we heard these songs before. We like to hear them more and more. 'Cause they're great old melody And that's just what we're here to do Tonight we'll sing and we'll play. Tunes you don't hear every day We plan to stir up some memories From way back when Right up to 1982 Before this evening's work is through Have some real fun in store. We'll get right on with it then So you can think about when You've heard these lovely songs This evening's work is through We got some real fun in store We'll get right on with it then So you can't think about when You heard these lovely songs Ja, dat waren de klanken van Jerry Mulligan, met Mel Tormé uh, en George to Shearing van hun beroemde concert in Carnegie Hall. Dan uh, heb ik klaarstaan de, de kleuren van uh, Red Bull, Blue en Red, en uh, Burton met uh, Bobby Malach op tenor... Rob van Kreeveld op piano... John Clayton op bas en Kim Plainfield op drums. Een opname uit mei 1981... van de cd M.I. Blue... draai ik het uh, gelijknamige nummer M.I. I Blue. Was a time... I was his own... but now Met alle F&B outlets hè? Am I blue? Op het op het circuit terrein. Alle publiekskatering. Uh... Hoeveel hotelscholen heb je daarvoor weggeplukt? Ja. Was it time? I was dit is hier dus een van mijn hobby's hier. Nou, maar normaal zitten we in de studio, maar ik. Uh, we hebben een team van vijf, uh, zes man. Voor jazz op zondagochtend, van, normaal van tien tot twaalf. Nou, dat is hartstikke een leuke hobby. Oh, Oké. Okay. Nou, dan zal ik je wel eens uh, appen wanneer iedere zondag van uur hebben we een uh, twee uur durend jazzprogramma. Daar zit een van mijn collega's, Edward. Now Edward is meer van de funkkant en zo van de jazz. En jij speelt? Am Am I blue? Nog veel? oké Blue. Oké. Okay. Ja, die gaat zo uh, erin. I am zo so blue. Ja, dat zijn de klanken van Ann Burton die langzaam wegsterven. Dan uh, weer tijd voor een uh, interview. Ik heb hier aan tafel uh, Charles van Gogh. Charles van Gogh van Misan Plas, uh, jullie snappen er is altijd een hoop te doen hier uh, luisteraars op het uh, circuit en daarbuiten wanneer het gaat om hapjes en drankjes en uh, welkom Charles. Dankjewel, dankjewel. Ja ietsje dichter bij de microfoon graag. Ja zeker. Ja. Uh, Charles vertel eens, uh, wat uh, hebben jullie hier de afgelopen dagen met jullie team uh, zoal klaar gespeeld? Nou, we zijn een half jaar geleden wel begonnen, nu voor het derde jaar, om studenten te recruteren die het leuk vinden om in hun bijbaantje te helpen met het eten en drinken verzorgen. Dus de publiekskatering zoals het heet, nou, dat doen wij dan. Je hebt heel veel VIP, iedereen noemt zich tegenwoordig VIP, maar er zijn gelukkig ook nog heel veel plekjes voor de mensen die echt liefhebbers nou ja, die drinken dan een biertje. En die eten wat. En dat mogen we even zorgen in een mooie shirt van een hele grote brouwer uit Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat je meer dan 25 man of 100 man nodig hebt voor zoiets. Ja, het is natuurlijk gigantisch. Als er 110.000 mensen hier door Zandvoort banjeren, dan heb je toch over 14, 1500 studenten. Dus dat begint s morgens om half zes met de incheck. En dat duurt dan tot een uur of tien voordat ze allemaal binnen zijn en een bandje hebben. En dan tot een uur of zes, 7, 8 vanavond. Als dus de treinen weer vol gaan naar de rest van het land. Dus ja, prachtig en uh, Zij hebben mensen wat? Stands? Bars? Uh, uitgiftepunten? Of ja, allemaal ze? uitgiftepunten. Hè. Je zit liefst op de tribune, maar een natje en een droogje, dat is natuurlijk belangrijk. En uh, dan komen ze van de tribune af en dan bestellen ze ergens wat in een van de outlets. Het zijn er heel veel, misschien wel 250. En dan staan dan onze jongens en meisjes uh, ja, de gastvrijheid uh, te geven aan de mensen voor een muntje of, of wat dan ook. Jongen, jongen, dat is een hele organisatie, neem ik ja. aan. Ja, zeker, zeker, daar zijn we echt een jaar mee bezig, bijna. Nu al voor het derde jaar, dus op een gegeven moment weet je wel hoe het, hoe het spel loopt. Ja, en de kids die vinden het fantastisch, het is natuurlijk, studenten, om dat mee te maken. Dat is natuurlijk ook te gek. Is dit het enige event wat jullie doen in Nederland, of doen nee, jullie wel nee, meer van zijn dit soort events? op dit gebied. Dus, uh, ik ben zelf ooit op de Hotelschool in Maastricht begonnen, 35 jaar. Ja, geleden. dat uh, zeg ik altijd, als Hotel den Haag, dat neem ik je ja. niet kwalijk. Maar... Nee, maar jij ook niet. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt, denk ik. Nou, daar kun je niks aan doen. Voilà, Maastricht is fantastisch. En ik ben toen dat uit gaan bouwen tot, uh, tot negen landen uiteindelijk in heel Europa. We hadden 9000 studenten. En met de crisis hebben we wat af moeten, ja, af, moeten schalen. af moeten schalen tot nederland België. Maar we doen nog veel topclubs. We doen ook heel veel festivals. Uh, Ziggo Dome in Amsterdam. Ik ben nu met een tender bezig voor de, voor de Johan Cruijff Arena. Dat soort projecten waar de jeugd graag werkt. Dus we hebben geen tekorten, want ze vinden het leuk om op dat soort projecten te werken. En al die studenten, want je zegt zo'n 1400 studenten per dag. Ja. Hoe, uh, hoe komen die hier dan toch niet op de fiets, naar ik aan? Nou, die komen donderdag al uh, met de trein natuurlijk. En dan hebben we een paar campings en uh, een paar van die, uh, van die parken hier. grove Rompot is ook een grote. En dan slapen ze met z'n lekker op een luchtbedje. Dat vindt ze natuurlijk allemaal prima. En dan s'avonds op de camping nog een biertje doen. Dan hebben ze het ook nog leuk. En dan s'morgens weer aan de gang. Jongen, jongen. Nou, een uh, interessant verhaal. Ja, leuk. Uh, dat, uh, en uh, volgend jaar Grand Prix uh, staan jullie er weer? Nou ja, we moeten weer onderhandelen natuurlijk zoals dat gaat. Maar ik denk het wel. We doen het goed. Dus uh, we, krijgen, we krijgen complimenten. Daar gaat het allemaal om. Oké. Dat is leuk. Nou, hey, bedankt voor je bezoek hier. Graag gedaan, joh. En veel plezier dadelijk uh, met de race om drie uur. Ja, het wordt heel spannend. En de, de regenbuien zijn voorbij, dus uh, ja. we hebben geluk. Dat, dat, dat kan niet anders. Dat we hoorden net trouwens dat uh, André Rieu het te link vindt om met zijn viool uh, buiten ja, te gaan staan. Ja, dat is een stadsgenoot van mij in Maastricht, maar uh, hij heeft gelijk. Hij heeft goed geoefend, maar dit uh, is gevaarlijk. Zelfs het Wilhelmus doet hij niet, denk je? Ja, dat misschien nog wel. Ik denk dat hij zijn kop wel even laat zien. Dat doet hij ah, meestal wel. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, Charles, bedankt en ja, tot ja, ja, okay. ziens. Jij groetjes hè. Jo. En dan gaan we door met het programma en uh, toets Tielemans met Beek Bassa. Ja. Dat was uh, Toets Tielemans uh, Met een groot orkest, onder leiding van Ruud Bos met Big Bossa. Nu we toch een beetje in de Latin sfeer zijn, gaan we daar maar eens even mee door. En ik heb hier klaar staan Monty Alexander. Monty Alexander met uh, het nummer Caribea. En ik kijk even op mijn aantekeningen. Ja, hier zie ik ze. Uh, daar worden ook uh, zelfs op uh, dubbel steelpens gespeeld. Uh, door uh, Vincent Taylor. Die heeft die dingen zelfs gemaakt, die, uh, die steelpens. Uh, uh, uh, Monty Alexander natuurlijk aan piano. En dan nog uh, een hoop andere mensen die hem begeleiden. Het is een opname uit 1977. En het klinkt ontzettend lekker. Caribisch, luister maar. Ja, dat was Monty Alexander met heerlijke Caribische klanken. Het volgende nummer wat ik heb klaarstaan is van Bobby Hutcherson, uh, de vibrafonist. Uh, hij bracht in 1965 een uh, LP uit, com, uh, getiteld Components, opgenomen bij Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs in New Jersey. En we gaan luisteren naar het nummer West 22nd Street Theme. Thank you. Dat was Bobby Hutcherson met West 22nd Street Theme. Uh, nou we toch over de vibrafoon praten. Heb ik uh, Frits Landersbergen voor u klaarstaan. Met zijn West Coast Big Band onder leiding van Niels van den Haften. Opgenomen in Walhalla in Rotterdam in 2018. Frits Landersbergen met de West Coast Big Band. Don't be that way. En dat was de uh, West Coast Big Band met Don't Be That Way. Uh, het volgende, we lopen tegen de klok van tweeën... ga dadelijk overdragen na de nieuwsberichten aan Edward... is uh, het Francesca Tandoor Trio. Met uh, Max Jonata, haar Italiaanse landgenoot op de Noorsax. Uh, daarnaast Frans van Geest op Bas. En daar is hij weer, Frits Landersbergen...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 For love came just in time, you find me just in time, and change my lonely nights, the lovely day. Ja, dames en heren, het loopt alweer tegen de klok van tweeën. En dat betekent dat we zo weer de nieuwsberichten krijgen. Racecafé Rabbel, zie ik, is op dit moment al hutje-meutje vol. Allemaal Zandvoorters aan hun gereserveerde tafels om dadelijk om drie uur naar de Grand Prix te kijken. Wij gaan zo, althans ik ga zo afscheid van u nemen en maak graag plaats voor mijn collega Edward Rauhorst. Die u na de klok van tweeën met prachtige muziek weer zal hopen te verblijden. Wat betreft mij graag tot de volgende keer gewoon vanuit de studio in Zandvoort.